Met het NOS-journaal. In Egypte zal de leider van de Militaire Raad, veldmaarschalk Tantawi, zondag een verklaring afleggen in het proces tegen de afgezette president Mubarak. Tantawi was onder Mubarak minister van Defensie. Sinds de machtswisseling is hij de belangrijkste leider in Egypte. De rechter bepaalde vandaag dat Tantawi moet getuigen. Dat zal achter gesloten deuren gebeuren. Ook onder andere de oud-chefstaf van Mubarak en het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst moeten getuigen. Mubarak staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens de volksopstand begin dit jaar. In het proces moet onder meer duidelijk worden of hij het leger opdracht heeft gegeven om op betogers te schieten. Het Openbaar Ministerie vindt het jammer dat misdaadverslaggever Peter R. De Vries stopt met zijn programma. OM-topman Bolhaar noemt de werkwijze van de misdaadverslaggever open, integer en vasthoudend. Volgens Bolhaar heeft de Vries het Openbaar Ministerie gestimuleerd om vasthoudend te zijn als het ingewikkeld wordt. Ook heeft hij volgens de OM-baas aangetoond dat er een goede samenwerking kan ontstaan tussen justitie en de journalistiek.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 En Bouke Mollema heeft in de Ronde van Spanje de leiding genomen in het puntenklassement. De Nederlander nam de groene trui over van de Spanjaard Joaquín Rodriguez. Met nog vier etappes te gaan heeft Mollema 101 punten, 9 meer dan de nummer 2. Mollema kwam in de 17e etappe van de Vuelta als derde over de finish. In het algemeen klassement staat de Nederlander vierde. Het weer. Al wisselend droog en buien. Morgen bewolkt en weinig verandering. Het wordt de graad of 17. Vrijdag wat meer zon.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 Sfeer. Dat is iets uh, wat heel erg bij het tegenwoordig maagd hoort. En dat kan je natuurlijk heel erg in je, je yoga-beoefening, of welke beoefening ook, gebruiken.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 Nou, de visualisaties, die schrijf je zelf? Ja, allemaal. Ja. Voor iedere les. En, en, en hoe, hoe gaat dat dan? Zo'n zo les. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik. Ik ben een leeuw. Mm -hmm. En dan kom ik binnen, maar ik zit dus eigenlijk in het maaggedeelte. Uh.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 ...en niet zozeer alleen maar leuke poezelige dingetjes tegenkomt... ...zoals in een mooie tuin, iets bij. maar echt uh, soms ook spannende momenten meemaakt. Voor Alice in Wonderland. Ja, zo, daar lijkt het ja, wel een ja, beetje ja. op. Het, is, uh, het, het, het kan heel ingrijpend zijn. Soms komen er inderdaad ook best wel heftige dingen naar boven. Um, zoals bijvoorbeeld ook in dromen. Soms ga je in dromen ook door een proces wat lastig is... En, uh, maar wat wel heel veel rijkdom op kan leveren. Als je, op het moment dat je dus bewuster van wordt. Dus ook heel veel emoties. En je hebt ook een heel mooi muziekstukje meegenomen met de emoties. Ik. Uh, nou ja, emoties. <laughs> ik heb Raki meegenomen van Dead Can Dance. En dat is eigenlijk uh, sinds ik twaalf was of zo mijn favoriete muziekstuk.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 Het is uh, deels bedacht uh, en echt feit is het niet. Ik heb dat een beetje gehaald uit de antroposofie. Want ik ben onder andere kunstzinnig therapeuten en daar werkte veel met de antroposofische uh, cycli. En uh, als je biografisch werkt met een antroposoof, die werkt over het algemeen met zevenjaarsfase. En. Um,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 Oké, okay. ja, ik had nog twee boeken bij me, maar ik uh, kreeg al een seintje dat we aan de tijd alweer uh, zitten. Het gaat echt uh, enorm, uh, enorm hard. De tijd vliegt, niet alleen heksen vliegen op deze, maar <laughs> tijd vliegen hmm. als, als een gek. Gelukkig nog niet hier, hè? Nee, ik smeer het gaat niet. Nee. Uh, het was, uh, ja. Um, dus ik ga eigenlijk maar het volgende nummer aankondigen: oh, okay. dat is uh, Kate Bush en uh, Running Up To That Hill.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 En uh, ik kwam eigenlijk met Fenke in, in contact, omdat ze daar een nummer speelde, dat heette Silver Circle. En de coven van Merlin en uh, Morgana heet dus Silver Circle. Uh, nou, eigenlijk de organisatie. De organisatie, oké. Okay, ja. Maar de, de coven is daar een onderdeel van? Ja. Toch? Ja, alleen ja, okay. nee, in de heksenrij zijn namen heel erg belangrijk. En, uh, Benoemen, de, ja. Dus de covennaam was anders.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 En af en toe dan heb je van die dagen dat je een beetje verdwaald bent en je niet meer ziet zitten. En als ik dat nummer dan opzet, dan denk ik, oh ja, eigenlijk is ze altijd bij me. Dus uh, Ever With Me, van Dave de Bart. my hand and she led me through the maze I had fallen into and in the center I stand Say. this life i can call Even at the sun shines, she is ever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 en uh, wie bepaalt dat? Of jij geschikt bent of ongeschikt bent? De hoge priester en priesteres. En de rest van de groep. Okay. En wat en... is koffen? koffer? De, coffin? de coffin is een Oké. Okay. Oh, en Bestaat een koffer altijd uit dertien personen? Ik zeg nee. maar het getal dertien Even. Het is wel ideaal, maar... Uh, meestal is minder, volgens mij. Okay, en Ik niet te veel. Als dertien <laughs> ideaal is, is het dan één man te veel? Of <laughs> te weinig? Uh, <laughs> ja...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 Ja. Ja, dat was voor mij een open vraag. En hoeveel graden zijn er? Ja, uh, drie. drie? Okay. Uh, en als je de neofieten fase dan zijn er vier. De vier. Oké. Okay. Ja. Ja. Um, jij bent is Ja. Dat is mooi. Je de hele traject doorlopen. Je hebt je goed gedaan. <laughs> dus je staat uh. bovenaan de lijst. <laughs> um. Nou ja, zo wil ik het niet noemen, maar ik, ik, heb, inderdaad, uh, ik heb inderdaad de inwijding gehad om hoogpriesteres te mogen zijn. En eigenlijk houdt dat in dat, dat, je dat ik een koffer mag Dat ik andere mensen op mag leiden. Ja. Ja. Zou je dat willen? Ik heb het wel gedaan.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 Ik heel veel bezig met spiritualiteit uh, en um, werkte daar waar ook met krachten en dingen die eigenlijk in de niet zo heel gebruikelijk zijn. In ieder geval niet in Carnarian Garnieria, Wicca. Uh, uh, dus ja, ik, ik ben echt, uh, ik heb echt mijn eigen stroming, zeg maar. Is dat ja, zo'n zo indeling? is dat te raar of is dat nou, Ik kan nou, natuurlijk uh, vertellen hoe ik het heb ervaren Het is uh, raar in die zin dat je voelt dat je een drempel overgaat En je weet dat je niet meer terug kan Dat ja. is net als bevallen oh. <laughs> ja, je, je, je hebt ook een, Ik heb een kindje, ik heb een zoontje oh. Ja, maar dat heeft oud. niets met heksenrechten. <laughs> ja. al nou ja, dat dat ook wel een inwijding, moet ik zeggen ja. Maar het, het lijkt daar een beetje op Het hier als kamers ofzo Nou komt het Nee, maar dit is ook zoiets dat je, ja, ik kan nooit meer niet moeder worden. Nee. Dat ben je geworden en dat blijf, blijf je ieder voor dit en dat leven. Dat word je bij je eerste kind. Ja, en dat met je ja. inwijding ook. Je gaat deur door en dan je bent er veranderd iets.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 En dat lijkt dan ook weer bevallen, want als de W zijn begonnen, dan wil jij wel zeggen: nou even niet. Maar nee, ja, dan is het al is te het laat. Worden. Ik heb negen maanden ja, ja. gehad om naar te winnen. Heb je dan ja. een, ja. een nieuwe naam gekregen? Ja. Oké. Klein. Oké. Helemaal. Mag uh, je dus niet vertellen. Uh, nou, ik, ik, opzetten, heb, uh, ik heb wel. Uh, ik heb. Ik. Ik heb de naam. Ik heb hem eigenlijk alleen met andere heksen gedeeld. Nu het dus niet meer bijkomt, dit zou ik hem op zich een openheid ja, kunnen gooien. Ik maar ik doe het liever, liever, liever niet. Nee. maar ik heb, nee. voor, ik heb een andere naam gekregen. omdat ik tegelijkertijd ging schrijven voor de tijdschrift Heksen of uh, de Reden. En toen heb ik de, het pseudoniem Flora genomen.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 ik zat toen op een katholieke school... maar mocht gelukkig van de meester... Inderdaad, met mijn eigen religie bezigen... die ik toen ook geen naam heb gegeven. Meer een natuurlijke weg of zo. En pas later, veel later... toen kwam ik in de onkruid... toen is er zo'n blaadje een spiritueel blad erachter... dat er dus mensen zijn... die ongeveer hetzelfde deden. En, en, ja, ja, ja, ja, ja, en Merlin was ik dus... Ja. Uh, dus ik was zwaar verbaasd. En pas toen ben ik naar de bieb gegaan... en toen dacht ik... Uh, nou, jeetje zeg... Uh, <laughs> er zijn er dus meer. En toen ben ik ook inderdaad me gaan interesseren voor de, voor de daadwerkelijke inwijding. Voor, in me in geval. Want ik had daarvoor zelf al wat zelfinwijdingen gedaan. Zelfinwijdingen? Ja, dat is zonnex ook wel gebruikt. Okay. solitair. Ja, je you, you dedicate yourself aan een bepaald principe of deity en dat nou, daar had ik aardig ja, ik wat je ervaring van mee. Is daar heel bekend mee natuurlijk. Ja, ja. ja.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 het is iets, misschien iets minder eng, omdat er dus niemand met, uh, met blinddoek en blinddoek aan komt zitten. Maar uh, het is wel uh, ja, weer zo'n stap die je echt bewust moet maken. De oplettende luisteraar heeft al een informatietje <laughs> ja. gekregen. Even een slip ja, Het is tom. niet meer zo heel okay. erg geheim, want er zijn dus heel veel schrijvers, zoals Joke en Colan ja. die het al heel uitvoerig hebben beschreven in hun boeken. In wat van het leven, hè? Ja, het ja, is niet het is zo erg. standaard werk. Lijkt me. Het is goed om informatie te hebben. En op het moment zelf, als je ervoor staat, dan blijft het.